eindbedrag van Spin for Life. Het eindbedrag van Spin for Life 2026 is. 400.183 euro! Wat een waanzinnig bedrag! Dankjewel. Hoi Hilke. Niks maar een Boersma. 7 minuten over 9 op vrijdagochtend en nu al met je linkerbeen een stap gezet in het weekend. Hier sta je altijd links voor en dit is de snelste route en de pre-party van je weekend. De Sleimix Marathon met elke vrijdag 24 uur de dikste line-up van Nederland. En deze man elke vrijdag bij ons tussen 9 en 10 in zijn eigen residency. Stalveld, hij start met zijn eigen track. Dit is zijn nieuwe track Sinners on the Moon. There's a colony on Mars. Let's escape and ride the stars. No one really knows what's going on down here. We could live up in the sky. You be you and I'll be I. We can leave this rock behind and disappear. So if I was on fire, let's is lekker wakker worden. Stalveld met de beste house tunes. Hij draait. Mark Knight en Who. Wie? Who? Geschreven met een nul. Mag je top willen zoeken. Clap your hands aan het begin van je vrijdagochtend. Dankzij de X marathon Die broodnodige energie die je nog nodig hebt. Zo net voor het weekend. Misschien wel de energie die je ervoor kan zorgen... dat je de fiets pakt vandaag in plaats van de auto. Ben je wel een stukje goedkoper uit... De prijzen aan de pomp zijn weer gestegen. Diesel, 2,79 vanochtend. Dat is 10% duurder dan, uh, dan gisteren. Dus pak lekker de fiets en uh, hou slim aan op je oortjes. Mocht je natuurlijk met de fiets kunnen. Slim staat aan richting het weekend met uh, Sam Veld. Elke vrijdag tussen 9 en 10. Essel en Paul Richards. Dit is Shine On Me. Sam Veld. kon nog maar net uh, de deur uh, hier doorkomen. Niet omdat hij is aangekomen of zo. Nee, hij had een gigantisch grote discobal bij zich uh, vandaag. Hij zei, "Hielke, ik heb zin om heel veel disco uit te draaien vandaag. Ik zeg, Sam Veld, hang die discobal op en ga je gang. Wordt lekker zo op de vrijdagochtend. Lekkere disto-tunes uh, van uh, Cheatcodes. Last Night on Earth. Van ook Karda hoor je. En Love Dancing. Dit is de Slam X Marathon. Sam Veld in de mix. Be rockin' all night Doet wat je wil, dat betekent ook uh, dit paasweekend af en toe zon, maar uh, het kan ook nog hier en daar gaan regeren. Dus misschien maar paaseieren gaan zoeken. Met je paraplu of in je poncho. weg naar je extended weekend. Je paasweekend. Heb je nog leuke plannen? Laat van je horen via de Slam App. Marian gaat naar paaspop. En uh, Mathilde. Weekendje weg met de familie. En richting het oosten van het land. Heel lekker zeg. Onderweg naar je weekend. Met Samveld. Yeah, yeah. Robbie, Dartheap, en Red Light en Get On My Head. Gedraaid door Samveld, je hoort hem elke vrijdag tussen 9 en 10 hier in de mix. You got to get en we zijn pas net begonnen, hè? we gaan door tot 6 uur morgenochtend... en we hebben weer een mega line-up voor je. Sonny Fodera, straks vanaf 10, daarna Vintage Culture. Tussen 12 en 1 ga ik alles draaien wat jij wil horen in Slammix Marathon Request. En daarna Rehab Rascal... Joel Corey, we hebben Alok, Nicky Romero... Frankie Rizzardo, James Hype. Volledige line-up check je zoals altijd op... slam.nl Samveld, elke vrijdag dus tussen 9 en 10. En wat ga je doen met je paasweekend? Laat van je horen via de Slam-app. Hey, okay, ik ga eindelijk beginnen aan de goede voordemens in de sportschool. Hey, die uh, die nieuwjaarssporters zijn net weg uit de sportschool. Dus eigenlijk wel een goed moment om uh, te starten. Uh, Robin stuurde dat in de Slam-app. En laatste loodjes van de werkweek. En dan drie dagen weekend stuurt Tim via de Slam-app. Succes Tim, dit zijn de beats van Samveld in de Slammix-marathon. Oh, Ahorita necesito comer este culo. señorita, necesito comer este culo. Mooie weekend met zometeen een uur lang Feel good house. Sorry voor de heren, hoor je zometeen hier in de mix. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag 24 uur in de mix.